5 uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Wollars. Ja, zometeen gaan we verder. Dan luisteren we onder andere naar Jurandi Martina. Die is blij. De PVV is niet blij. Maar eerst luisteren we naar het NOS Journaal, gelezen door Kees Groot. De man uit Haaksbergen die zijn drie dochters had meegenomen naar Syrië... is bij terugkeer in Nederland op het vliegveld gearresteerd. Hij wordt verdacht van gijzeling en ontvoering. De meisjes van 7, 8 en elf jaar oud zijn inmiddels herenigd met hun moeder. De vader reisde vorige week met ze via Duitsland en Turkije naar zijn geboorteland Syrië. Verschillende instanties zijn de afgelopen week druk bezig geweest met de zaak, zegt een politiewoordvoerder. Ja, de vader heeft uh, gisteren een gesprek gehad met uh, politiemensen in uh, Turkije. Hij is vanuit Syrië naar Turkije gekomen met de kinderen. En daar, van daaruit is hij uh, uh, ja, in ieder geval in de genegenheid geweest om... Uh, met de kinderen terug te keren vrijwillig naar Nederland. De politie onderzoekt nog of er nog meer mensen betrokken waren bij de ontvoering. De vijf topfunctionarissen bij de politie die te veel verdienen... zijn niet bereid om salaris in te leveren. Dat schrijft staatssecretaris Teve in antwoord op vragen van de PVV. Teven had een oproep gedaan om een stapje terug te doen... maar daar geven de chefs geen gehoor aan. Hun namen worden officieel niet bekendgemaakt... Het salaris ligt boven de nieuwe norm van maximaal 130% van de ministersalaris. De politiebond MPB vindt dat daar een verkeerd signaal van uitgaat. Dat vind ik buitengewoon spijtig en dat is ook niet goed voor het imago van uh, de, de politieleiding. van de politie in de algemeenheid, maar ook niet van de overheid. Als je bij de overheid werkt, dan weet je dat je een fatsoenlijk salaris verdient, maar dat je niet bovenmatig uh, veel verdient. De politiechefs houden volgens Teven niet eeuwig recht op het hoge salaris. Als ze overstappen naar een andere functie met een lager salaris... krijgen ze een overgangsregeling. Het Openbaar Ministerie heeft een miljoenenschikking getroffen... met de First Curaçao International Bank. Volgens het OM heeft de officieel op Curaçao gevestigde bank... zich schuldig gemaakt aan het bankieren zonder vergunning in Nederland... en het niet melden van ongebruikelijke transacties. Uit onderzoek van de FIAT bleek dat de Internationale Bank feitelijk illegaal vanuit een kantoortje in Bergendal in Nederland opereerde. De bank betaalt nu meer dan 35 miljoen euro en voorkomt daarmee verdere strafrechtelijke vervolging. Eigenaar John Deus van de bank is volgens het tijdschrift Quote een van de rijkste Nederlanders. Een man uit Dordrecht die een schooldirecteur heeft neergestoken moet tien jaar de gevangenis in. De rechtbank acht bewezen dat hij met een mes van 30 centimeter... enkele keren instak op de directeur van de basisschool van zijn zoontje. De dader vond dat het zoontje niet thuis hoort op de school voor speciaal onderwijs. Er was acht jaar geëist, maar de straf is twee jaar hoger uitgevallen. Volgens de persrechter onder meer omdat de man geen enkel inzicht in zijn handelen heeft getoond. In de eerste plaats wijst erop dat deze verdachte heel, zoals zij dat doen, planmatig te werk is gegaan... Uh, hij toont ook geen inzicht in zijn problematiek en hij onderkent ook zijn rol niet in het geheel. En dat rekent de rechtbank hem aan. De rechter noemt de dader een gevaar voor de maatschappij. Op Mallorca heeft een man bekend dat hij vermoedelijk de grote natuurbrand op het Spaanse eiland heeft veroorzaakt. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan toen hij kooltjes weggooide na een barbecue. Volgens Spaanse media is de man aangehouden. De bosbranden op Mallorca zijn nog altijd niet uit... al is het grootste deel intussen onder controle. De Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, gaat een boete uitdelen... omdat cabaretier Hans Thewe zondag sigaretten rookte... tijdens het tv-programma Zomergasten. Die boete gaat hoogstwaarschijnlijk woensdag de deur uit. De NVWA stuurt de boete naar de VPRO... of naar de eigenaar van de studio van Zomergasten. Die studio is een werkplek en die moet wettelijk rookvrij zijn. Hans Thewe krijgt in ieder geval geen boete... In 2011 werd de boete voor overtreding van het rookverbod vastgesteld op 600 euro. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat regen of motregen. Het is zo'n 21 graden. Morgen nog een enkele bui, maar ook zonnige periode. Vanaf donderdag droog, zonniger en flink warmer. Het kan dan 28 graden worden. We gaan kijken over er verkeersinformatie is bij de ANWB. Wijnand Zwaan. Ja, is dan niet zo heel veel te melden, Jeroen. Op de A1 richting Amersfoort te rijden... langzaam voor de Afrik-Bunschoten, 3 kilometer. In het zuiden voor Maastricht op de A2 vanuit België, 2 kilometer. En de A16 van Rotterdam naar Breda, voor Breda-Noord, 4 kilometer. Maar dat heeft dan ook een oorzaak, want dat komt door werkzaamheden. Ik had het nooit verwacht, maar ik heb mijn diploma in één keer gehaald... en nu kan ik gaan studeren.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 NOS Radio 1-journaal, Jeroen Wollars. Goedemorgen, het is uh, goedemorgen, goedemiddag. Het is vijf over vijf. Elk moment kan minister van Buitenlandse Zaken John Kerry van de VS... een eerste reactie geven op de voorzichtige gesprekken... tussen Israël en de Palestijnen. En blessure of niet, atleet Girandi Martina doet mee... aan de wereldkampioenschappen in Moskou die op 10 augustus beginnen. Ik ben klaar met mentaal ervoor. Die lichaam moet klaar voor zijn, dan gaan we hard lopen... Hij is blij. Maar eerst, vijf anonieme agenten verdienen te veel... en zijn niet van plan daar iets aan te veranderen. Ze verdienen meer dan 130 van het ministersalaris. En dat mag niet. Maar ze gaan het vrijwillig niet inleveren. Vijf politiechefs, namen worden niet bekendgemaakt... zijn niet van plan om gehoor te geven aan het moreel beroep... dat staatssecretaris Steven eerder op ze deed. Dat schreef hij vanmiddag aan de Tweede Kamer... Nou, we hoorden eerder in deze uitzending al de voorzitter van de politievakbond NBP die er niet blij mee is. Maar hier gaat het over iets waarvan iedereen heeft vastgesteld. Dit was eigenlijk een immorele actie. Het uh, onterecht stapelen van toelages. Dan komt er een beroep, uh, wordt er een beroep gedaan op het morele aspect door de minister. En als hij dat nog naast je neerlegt, ja dat vind ik wel buitengewoon spijtig. Ja, we spreken erover door met Louis Bontes van de PVV. Goedemiddag. Goedemiddag. U had de vraag aan teven gesteld. U kreeg het antwoord. Wat is uw eerste reactie? Ja, zwaar teleurgesteld. Dat hij niet voor elkaar heeft gekregen dat hij vijf mensen... gewoon zoveel salaris inleveren dat ze op de norm te moeten zitten. Want die norm is, is afgesproken. En ik vind het, dat deze mensen, deze politie... Ze zeer slecht uh, signaal geven naar de werkvloer. Ja, u komt, u komt zelf oorspronkelijk uit de politiewereld. U weet een beetje hoe dat gaat. Daar... Hoe valt dit intern, denkt u? Dat valt eerst slecht. Kijk, uh, de politie is aan het reorganiseren. Zeer veel mensen uh, zijn daarmee ontevreden, want ze weten niet waar ze terecht hebben, Ze weten niet wat ze werk, ze moeten gaan doen of ze moeten verhuizen. Dus er is onrust in de politieorganisatie. En dan juist is voorbeeldgedrag van leidinggevenden zeer belangrijk. Nou, heb je er dan leidinggevenden bij die gewoon uh, ja, rond de twee ton in hun zak steken? Ja, dat valt echt absoluut slecht bij de, op te werken, de namen van de politiemensen om wie het gaat, die worden niet bekendgemaakt. Maar ja, zoals dat gaat in dit soort gevallen: men gaat een beetje puzzelen. De collega's van RTL die uh, melden dat Bernard Welte, de oud uh, hoofdcommissaris bij de politie Amsterdam, een van degenen is die op die lijst staat. Uh, weet u de overige vier? Nee, ik weet niet uh, wie, uh, wie dat zijn. Ik uh, weet dat echt niet. En uh, ja. Het zou wel goed zijn om het bekend te maken. Als het bekend zou worden, want dan weet ik zeker dat de, de maatschappelijke druk zo groot wordt dat ze wel een beroep doen en uh, ja, zich neerleggen bij de regeling die is afgesproken. U denkt dat dat gaat helpen? Naming en shaming. Ik denk wel dat dat gaat helpen. Ik denk wel dat die maatschappelijke druk uh, gaat helpen. Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik vind dat, uh, dat Fred Teven toch uh, wat te makkelijk hiermee omgaat. Want hij zegt van ja, ik heb een beroep uh, gedaan, op, uh, een moreel beroep gedaan. Maar hij zou natuurlijk ook gewoon die mensen bij zich kunnen roepen... en daar zijn beoordelingsgesprekken mee gaan voeren... in het kader van functieonderhoud. Want zij zitten niet meer in die politietop. Dus zij doen werk wat eigenlijk overbetaald is. Maar ze zitten niet meer in de politietop. Wat doen ze dan nu? Ja, dat vraag ik me ook al. Want die politietop heeft wel ingestemd met die 130 norm 130 van de minister chauffeurs. Dat is die top die bij de nationale politie is aangesteld... Daar zitten zij niet bij. Dus zij doen werk wat minder is dan uh, wat de politiek moet doen. En dan krijg je, ja, in feite krijgen zij, zij dus overbetaald. En dan moet je gewoon een functieonderhoud uh, aanvragen. Dat kun je ook doen als werkgever, maar dat kun je ook doen als werknemer. Nou, in dit geval zou de werkgever opsteld of tegen zouden kunnen zeggen van... nou, we gaan met die mensen op de tafel zitten. Een oordelingsverneemingsgesprek met functieonderhoud daarbij. Vol, en je hebt nu nationale politie dus uh, opstelt en tegen. En baas over de politie. Dit zijn oude afspraken toen er nog 25 korpsbeheerders waren. Dat is nu niet meer. Het is een nationale politie. Dus zij moeten gewoon hun tanden hierin zetten en daar geen genoegen mee nemen. Maar u zegt al: het zijn oude afspraken. Ja, dat zijn het inderdaad. En uh, afspraak is afspraak. We kennen de PVV ook als een hele heldere partij daarin. Uh, deze mensen die, ja, wat ik zeg, afspraak is afspraak. Maar er is een nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever heet nationale politie. Vroeger waren deze mensen in dienst bij een regio die bestaan niet meer. Je hebt een nieuwe organisatie. Iedereen gaat uh, door, uh, door de mangel, want iedere, iedere functie wordt bekeken. En er wordt ge, ge, eh, gekeken, wat heb je eerst gedaan, wat ga je nu doen en hoe waarderen we dat? Dat geldt met name voor de, voor de lagere rangen en dat geeft ook onrust. Begin dan met deze lui. Begin met deze lui met functie, functieonderhoud. Dat kan, want die oude afspraken kun je zeggen van die gelden, gelden wel. Nee, je hebt een nieuwe organisatie. Er is een nieuwe werkgever. En die heet Nationale Politie. Dus, u heb zegt, voor dus uw suggestie aan Teve is. Uh, ga zo'n functioneringsgesprek aan. Functieonderhoud noemt u dat. Ja? Wat als hij nou zegt: dat doe ik niet? Wat kunt u dan nog doen als Kamerlid? Ja, ik, ik blijf daar uh, in, uh, mezelf in vast want uh, ieder debat en ieder algemeen overleg wat ik met uh, met TV en opstelte heb, zal ik hier vragen over stellen. Zal ik hier, uh, hier achteraan blijven jagen, omdat ik het gewoon niet rechtvaardig vind en met name een heel slecht uh, signaal geeft naar de politiemensen die het vuile werk op straat moeten doen. Dus ik laat dit niet meer los. Ik zal ieder debat en algemeen overleg zal ik hierop uh, op terugkomen, uh, net zolang dat ze, dat ze het wel gaan doen. Het recess is, ook... is voorbij, als ik u zo hoor. Uh, ja, ja wat, dat betreft, uh, wat dat betreft is het nog een zes... maar de eerstvolgende gelegenheid die ik heb... en uh, nou ja, daar ben ik nu al mee bezig via de media... de eerstvolgende gelegenheid die ik heb, zal ik ze daarop uh, bevragen. Ik laat dit niet meer los, omdat het gewoon een heel slecht signaal is. En het moet ook te realiseren zijn als je functieonderhoud uh, aanvraagt. De Houdt suggestie de is avond. ongetwijfeld gehoord door Teven. Uh, Louis Bontes uit. van de PVV, hartelijk dank. Graag gedaan, dank u wel. Tot ziens. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Er zijn opnieuw problemen bij werk.nl. En dus moeten mensen via de telefoon op dit moment... hun wijzigingen aan het UWV doorgeven. En dat hebben wij vanmiddag even geprobeerd. Het klinkt dan ongeveer zo als je dat nummer belt. Goedemiddag. Welkom bij UWV-telefoon werknemers. Om u door te verbinden met de juiste klantadviseur... verzoeken wij u uw 9-cijferig burgerservice-nummer in te toetsen. Nou, dat doen we dan... Een ogenblik alstublieft. Blijft u aan de lijn en u wordt zo spoedig mogelijk doorverbonden met een van onze medewerkers. En dan denkt u, wat gaat er gebeuren? Nou, eigenlijk helemaal niets. Dan is dit zo ongeveer het enige wat we nog horen. Een telefoon die overgaat. Mark-Robin Visser, goedemiddag. Jij bent in Amsterdam voor het hoofdkantoor van het UWV... Lukt het ja, jou wel om ze te bereiken? Uh, nee, ja, ik heb wel iemand bereikt. Zeker, absoluut. Ik begrijp overigens wel waarom dat 0900-nummer nou zo moeilijk te bereiken is. Want die website doet het niet. En ja, dan uh, zijn er dus ineens een heleboel mensen die, uh, die vragen uh, willen stellen... en dan uh, aan die uh, telefoon gaan hangen. We hebben bij de NOS ook veel reacties binnengekregen. Onder andere van meneer Lupatti. die zegt... Mijn vrouw werkt bij een uitzendbureau. en ze heeft nu een boete gekregen... omdat ze iets te laat melden. En dat kwam omdat die website werk.nl het niet doet. En we hebben nu meneer Mulder aan de telefoon uit Emeloord. Meneer Mulder, u heeft ook een boete, hè? Ja, ja, dat klopt. En dat niet alleen, wat zijn maar... uw ervaringen met die site? Wat zegt u? Wat zijn uw ervaringen met die website? Ja, mijn, mijn uw, uw ervaringen met de UWV zijn uh, ver, ver, ver, ver beleefd bij wat de communicatie betreft. Want die is er namelijk helemaal niet. Uh, Werk.nl werkt nauwelijks. Uh, als je al, als je al eens een keer op de site bent uh, geweest en je hebt uh, zeg maar je mededeling gaan naar een werkcoach, uh, dan komen ze niet over. Um, mm -hmm. en, ja, en, en het is zo dat ik in het verleden uh, contact gehad heb via eerst via werkcoaches en uh, drie van die werkcoaches versleten heb inmiddels. En nu alles uh, digitaal moet. Dus nou is er eigenlijk in geen eens contact meer mogelijk met het UWV ook niet via 09 uh, 94. Nee. Nou, u heeft het uh, net zelf laten horen. Wachtlijsten uh, en uh, je wordt dan binnen 24 uur teruggebeld. Dat gebeurt dan ook niet. Dus je klimt in de telefoon. Nee, het is uh, eigenlijk is gewoon de communicatie met met UWV is één grote ramp. Als je geen werk hebt en aangewezen bent op een uitkering. Ja, duidelijk. Meneer Mulder, dank u wel. Ik ga even naar meneer Ikke. Die, uh, die is de woordvoerder van het uh, UWV. Ja, de eerste drie maanden van het contact moeten digitaal. Ja, dat klopt. Ja. Maar dan moet het natuurlijk wel werken. Uh, nou ja, het werkt ook. Uh, het werkt al vier dagen niet. Nee, vier dagen niet. Nee, we, dit, dit weekend houden we gepland onderhoud. Uh, we zijn daardoor offline geweest. Dat doen we omdat we verbeteringen uh, doorvoeren mm. op de site. We, we hebben een grote verbetering uh, hadden we gepland voor dit weekend die uiteindelijk het gebruikersgemak... Uh, statu... Maar dat pakt er anders uit, meneer Ikke, want de site doet het nog steeds niet. Nee, dat klopt. Uh, we zijn Vanaf maandagochtend uh, zijn we live gegaan. Uh... Zo noem je dat dan, als je online gaat? Ja, ja, we zijn nu ook gaat. live, trouwens. Dus. <laughs> maar hij doet het niet. Nee. En ik heb hier een indrukwekkende storingslijst, meneer Ikke, van het afgelopen jaar. Twaalf uh, uh, forse storingen. Wij krijgen heel veel reacties van mensen die zeggen... het is haver, het is heel vaak fout. Nou, dan gelukkig zien we inderdaad dat onze site... Uh, veel beschikbaar is. Uh, vanaf vooral vanaf. U zegt het begin hij doet het, het meer wel dan niet. Uh, hij doet het wel, uh, alleen niet op de momenten dat we plannen dat hij het niet doet, zoals dit weekend. Wat is er aan de hand, meneer? Ikke? Nou, wij zijn bezig met een grote veranderoperatie van persoonlijke dienstverlening naar digitale dienstverlening. Dat houdt in dat we onze digitale dienstverlening aan inrichten zijn. Mm -hmm. uh, onze site is een belangrijk internetportal. Mensen kunnen daar terecht voor het aanvragen van een uitkering. Nee, mensen moeten daar terecht, want het is de enige manier om een uitkering aan te vragen. Ja, dat klopt. Uh, want de, ja, dat is dus iets anders, hè? Nou, de digitalis digitalisering van onze dienstverlening is mede ingegeven door de bezuinigingen die we opgelegd hebben gekregen. Uh, we moeten tot 2018 uh, zo'n bijna zo 500 miljoen euro bezuinigen. Dat houdt in dat we niet iedereen meer persoonlijk verdiend kunnen zijn. Dat we daarmee dus eigenlijk uh, bijna 90% van onze klanten... Uh, digitaal uh, dienstverlening aanbieden. Dat we onze persoonlijke dienstverlening eigenlijk reserveren... Ja. voor mensen die het echt moeilijk ja. hebben. Arbeidsongeschikt en arbeidsgehandicapten. Uh, en daarmee dus uh, zij dus bij de site terecht kunnen voor het aanvragen ja. en uitkering. We zien ook dat in 91% van alle gevallen mensen ook de uitkering via de site aanvragen. We hebben zo'n 150.000 bezoekers per dag en zo'n uh, 3 miljoen bezoekers per maand. Uh, waarvan zo'n 1,5 miljoen keer ingelogd wordt. Ja. We zien dan ook dat onze site uh, flink en veel gebruikt wordt. Ja. Oh, wat een goed antwoord. Wij praten nu terwijl de site het niet doet. Ja, Weet dat u klopt. nog wel, daarom ben ik hier. Ja, dat klopt. Nou, dat heeft dus te maken met die enorme verandering en verbetering die we doorvoeren. En dat heeft dus een incident plaatsgevonden, waardoor dus eigenlijk maandagochtend onze site live ging. Mm -hmm. uh, maar in de loop van maandag dus weer offline ging. Uh, we zijn nog steeds op zoek naar de oorzaak met onze uh, ICT-partner, uh, IBM. Ja. Uh, maar en... ondertussen, de mensen die een uitkering moeten aanvragen, wat uh, gebeurt daarmee? Uh, nou, die... Die, die moeten dus gaan bellen. Uh, die kunnen vanaf morgenochtend contact met ons opnemen. Ja, op dat als, hebben uh, we net gehoord hoe dat gaat. Ja, maar u belt alleen net na vijf uur. Nee, nee dat bandje even... wat we <laughs> hebben bij eerder... Uh... U probeert zich nog overal tussendoor <laughs> te draaien. Hè? Een echte nee, woordvoerder. Nou, we, zijn, we zijn gewoon uh, bereikbaar. Uh, vanaf u bent gewoon bereikbaar. Vanaf morgenochtend, vanaf morgenochtend <laughs> kunnen mensen ons bellen op het 0900 Gaan we dat nog eens een keer proberen. 9294. En de website? Uh, die hopen dat die morgenochtend het weer doet. Ik hoop het ook voor u. Ja, we werken daar als het moet de hele nacht aan. Het is ook geen leuke baan eigenlijk op dit moment, hè? Uh, dit is wel even balen, maar het is te doen dat we het zo snel mogelijk oplossen. Meneer Ikke van het UWV, veel sterkte ermee en bedankt voor uw reactie. Ja, dank u wel. Dat was Mark Romy Visser in Amsterdam. Dan gaan wij, als het goed is... Inderdaad, naar Wijnand -Zwaan, de verkeersinformatie bij de ANWB. Is er al sprake van een avondspits, Wijnand? Nou, eigenlijk niet, hoor. De komende dagen verwachten we dat ook niet. Maar op de A16 van Rotterdam naar Breda is wel serieuze vertraging. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord staat inmiddels 5 kilometer file En dat komt door werkzaamheden. with love and you'd expect that someone had to give himself I do. do. Was dat. If I had a heart. Het is tien voor half zes. Hoeveel vuurtorens staan er in Noord-Brabant, denkt u? Nou, één. In Willemstad. En die staat te koop. Want steeds meer gemeenten brengen een deel van hun erfgoed op de markt. Omdat ze geld nodig hebben of omdat het onderhoud te duur is. Makelaar Herres van Veen die kreeg de opdracht deze vuurtoren te verkopen. Welkom in Willemstad. Uh, hier bij de vuurtoren... Hij staat momenteel te koop. Een eenmalige kans om een vuurtoren te kopen. Het is de enige vuurtoren in Noord-Brabant, gericht op het Hollands Diep. Vandaar ook de vrijligging naar het Hollands Diep. Hij staat net buiten de vesting, maar wel met zicht op de vesting en ook verbinding met de vesting. En hoeveel vraagt u ervoor? 18.000 euro is de vraagprijs. Nou, 1, 2, 3, 4 treetjes om binnen te komen. En dan zijn we binnen. Jeetje, het is net iets groter dan een uh, stoeptegel. Ja, meerdere stoeptegels. Hij is twee bij twee, maar niet groot. Dus het vergt wel woekeren met ruimte. Er zit één verdieping in en dan heb je de bovenste verdieping waar de lamp op gestaan heeft. En bij vuurtoren denk ik meteen aan een hele hoge toren. Ik denk meestal ook rond, maar deze is dus en vierkant en niet per se heel hoog. Nee. Zeven meter is het geloof ik, hè? Ja, ongeveer. Ja, klopt. En dan zo'n wat één trapje waarmee we naar boven moeten. Uh, het uh, midden tussen een trap en een ladder. Maar dan heb je wel wat. Wat een uitzicht. Hier doe je het voor, hè? Ja, schitterend. Ja, de vesting, ja, de water meuren, aan onze voeten. Het arsenaal, de kerk. En hebben zich al gegadigden gemeld? Ja, zeer zeker. Ik denk dat er in totaal een persoon of dertig langs geweest zijn. En we zijn nu bezig met twee kandidaten... die met, in overleg met de gemeente kijken wat ze kunnen en willen... en wat de gemeente ook kan en wil met de vuurtoren. En een van die gegadigden is meneer Posma... Heeft u altijd al een vuurtoren willen hebben? Nee, ik heb niet altijd een vuurtoren willen hebben. Ik werd, uh, mijn aandacht werd getrokken door een artikel in de NAC... over monumenten die door het Rijk en gemeente werden afgestoten. En in dat artikel stond toevallig een foto van een vuurtoren in Willemstad. Daarbij dacht ik meteen aan mijn grootvader, die hier vandaan is gekomen. En ik dacht, die vuurtoren wil ik kopen op die manier iets terug te geven aan Willemstad. Want Willemstad heeft veel betekend voor mijn grootvader. Maar nu staan we hier naast die lamp, die dus niet meer in gebruik is. Ja, het is maar een minuscuul oppervlakte, hè? Wat, wat kan een mens hiermee? Wat kan u hiermee? De oppervlakte is heel beperkt. Die laat alleen toe dat in de huidige vuurtoren... je op een goede wijze met nieuwe trappen... Uh, naar boven kunt komen, maar vervolgens wordt de oppervlakte... van de vuurtoren uitgebreid door er een, een verdieping op te zetten... die een, oppervlakte heeft, een werkbare oppervlakte heeft van 16 vierkante meter. En dan kunt u heerlijk gaan wonen hier. Ik ga hier niet wonen. De primaire gedachte is, en daar is ook onderzoek naar gedaan... dat er grote belangstelling is van schrijvers... om hier een aantal weken of een aantal maanden hun boek af te schrijven... of voor mensen die hun dissertatie willen afschrijven... of mensen die willen mediteren. En de bedoeling is er dan ook dat de gebruikers van deze toren... een bijdrage gaan leveren aan het culturele leven in Willemstad. Een schrijver kan een aantal keren een lezing geven over zijn boeken... In de openbare bibliotheek, er kan eventueel eens iets op een school doen en dat soort dingen. Ik wil graag met u praten. Hier staan we dan in de toekomstige natte cel als uw plan doorgaat, meneer Postma? Ja, dat is juist. Hugo Snel, u bent de man die heeft gezorgd dat de toren weer openging in 1997. Toen 1989 verloor hij zijn functie, al die tijd gesloten en u dacht, dat is zonde. We staan nu bij een vitrine, want het is op dit moment een heel klein museumpje. Piepklein piep museum inderdaad, ja. Maar goed, het gaat verkocht worden. Het gaat waarschijnlijk verkocht worden, ja. Eh, nou, Doe dat hard zeer? Nou, aan de ene kant wel natuurlijk. Maar ja, als er gewoon iets, iets moois mee gaat gebeuren... Want er gaan natuurlijk gelijk geruchten als de toren te koop komt. Als frietkot of koffiehuis en dat soort dingen. En de plannen van meneer Posma, u heeft ze net gehoord, spreken die een beetje aan? Ja, absoluut. absoluut ja. Makelaar van Veen, wat gaat nu uiteindelijk de doorslag geven? Degene met het hoogste bod, mag die het uiteindelijk kopen? Nou, het zal een combinatie zijn van het bod en de invulling die eraan gegeven gaat worden. De gemeente wil graag iets met de toren laten gebeuren wat iets toevoegt aan de stad... Dus het zal meespelen. Bot en de invulling van het plan. Kijk, daar is een nieuwe bieder. Waarschijnlijk. Met Herres van Veen? Ah, ja, goedendag. Ja, concurrentie op de markt. Nou, meneer Postma uit Amsterdam die hoopt de komende weken te horen... of hij die vuurtoren in Willemstad mag kopen. Dan hoort de verslaggever Karen Alberts... die morgen bij De Naald in Apeldoorn is. Want ook die staat te koop. Het NLS Radio 1 Journaal Sport... Atleet Tjurandi Martina is dit seizoen nog niet echt in grootse vorm. En dat heeft alles te maken met een spierblessure aan zijn bovenbeen. Afgelopen weekend kon hij in Londen de 200 meter bijvoorbeeld niet voluit lopen. En hij heeft een bijzonder druk programma voor de boeg. De wereldkampioenschappen in Moskou loopt hij de 100 en de 200 meter. En hij maakt ook nog deel uit van de estafetteploeg. Maar Martina maakt zich, zoals altijd, nergens zorgen over. Oh nee, nee, nee, nee, niks serieus. Ja, nu moeten we gewoon die laatste voorbereidingen doen. En ja, gewoon lekker lopen in Moskou. Wat ga je nu doen uh, in deze dagen tot het WK? Ja, nu ja, gewoon ja, behandelingen. Um, ja, um, met behandelingen doorgaan voor het been en alles. En dan die laatste trainingen. Ja, nu kan je niet veel meer doen. Alles is al gedaan. Dus het is gewoon rustig daar gaan. Rustig daar. Um, uh, die laatste dingen doen. Een beetje startblokken. Ja, een beetje die, die, die speed. Ja, een beetje scherper maken en alles. Maar ja, veel kan je niet meer doen. Het is al voor de deur. Maar de stijfheid in je been zit aan de binnenkant? Het is dezelfde blessure dat ik vorig jaar had. Het, het was niet helemaal weg. Dus ja, ik moet gewoon rustig gaan. En dat betekent dan dat je in de bocht daar meer last van hebt? Ja, ik heb het in de bocht gekregen. Dus in de bocht is het een beetje niet zo lekker. Maar ja, het gaat goed. Ik doe mijn best. De estafette, hoe belangrijk is dat voor jou? Ja, elke wedstrijd dat ik loop, elke andere is heel belangrijk. Dus ja, ik zie het ook heel, heel belangrijk. We hebben heel goed vorig jaar gedaan Europese kampioen. En ja, finale gehaald bij de Olympische Spelen. Dus ja, het is, het is heel belangrijk. Ik hoop, ja, niet hoop. Ja ik, ja, ik ben zeker dat we die finale gaan halen en zeker ook heel goed in de finale gaan lopen. Dus ja, we moeten het gewoon doen. Wanneer ben je tevreden in Moskou? Ja, wanneer alles klaar is en, en, en, en ik heb heel goed gedaan. Ik wil beter dan mijn, mijn, mijn PA's lopen, finale halen zeker. En goed in de finale doen, dan ben ik heel, heel tevreden. En tot nu is het vooral uh, fysiotherapie, behandelingen en uh, mentaal voorbereiden? Mentaal ben ik klaar. Het lichaam moet klaar zijn. Ik ben klaar, mentaal. Ik ben altijd klaar, mentaal. Anders ga ik niet, anders blijf ik gewoon thuis kijken, lekker NOS kijken. Hey, maar... Ik ben klaar om mentaal voor. Die lichaam moet klaar voor zijn. Dan gaan we hard lopen. Jurandi Martina was dat, in gesprek met verslaggever Leo Haan. Blijf luisteren, want binnen een minuut hoort u hier op deze zender het laatste nieuws. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen. Zonder zorgen over kosten. Daarom introduceert KPN Zakelijk Mobiel Onbeperkt...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 Hoe geëmancipeerd zijn we eigenlijk? Kijken dus naar Altijd Wat om tien over negen. Direct naar de slimste mens bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. Het is half zes voor het nieuws, is hier Kees Groot. Zo'n 100 medewerkers van de Achterhoekse zorgorganisatie Sensire... hebben de hal van het hoofdkantoor in Varsenveld bezet. Ze protesteren tegen het aangekondigde massa-ontslag bij het bedrijf. In mei besloot het bestuur van Sensire om vanaf 1 januari... alle 800 vaste medewerkers en 300 tijdelijke thuishulpen te ontslaan. Reden is de onzekerheid over de vraag naar thuishulp in het nieuwe jaar. Gemeenten kunnen vanwege nieuwe dreigende bezuinigingen... nog geen contracten afsluiten met zorgorganisaties. De man uit Haaksbergen, die zijn drie dochters had meegenomen naar Syrië... is vanmiddag teruggekeerd in Nederland. Hij is op het vliegveld opgepakt op verdenking van gijzeling en ontvoering. De meisjes van 7, 8 en 11 zijn herenigd met hun moeder. De Syrische vader gijzelde vorige week eerst zijn vrouw... en sloot haar op in haar woning. En vervolgens nam hij zijn dochters via Duitsland en Turkije mee naar Syrië. De Voedsel- en Warenautoriteit NVWA gaat een boete uitdelen... omdat cabaretier Hans Steeuwen zondag sigaretten rookte... tijdens het tv-programma Zomergasten...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 En de hoge snelheidstrein Thalys profiteert van het wegvallen van de vira. In de eerste helft van dit jaar vervoerde de trein bijna 40% meer reizigers tussen Amsterdam en Brussel, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vanwege die extra drukte rijden vanaf 7 oktober dagelijks twee extra Thalys-treinen via Brussel naar Parijs. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, Kees. Nu het weer met Willemijn Hoeberg. Het blijft de eerste uren bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen of motregen. Vannacht wordt het vanuit het westen geleidelijk aan droger en klaart het wat op. De minima liggen dan rond 16 graden en de wind is westelijk en zwak tot matig van kracht. En morgen wordt het typisch Hollands zomerweer. Wat stapelwolken, een enkele bui en maxima die uiteenlopen van 20 tot 23 graden. De hoogste waardes worden in het zuidoosten en noordoosten bereikt. Het waait, er staat de meest matige wind boven land. In het Waddengebied en ook aan de Zeeuwse kust staat er morgen een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. En vanaf donderdag heeft de warmte weer vrij spel. Het wordt dan lokaal 30 graden, maar op vrijdag wordt in grote delen van Nederland die tropische grens gepasseerd. Wel is er sprake van vrij droge lucht, dus erg benauwd lijkt het niet te worden. De zon schijnt op beide dagen volop. In de loop van zaterdag passeert een zwak koufront en de naam zegt het al, daarachter zit koelere lucht. De hitte wordt overigens, zoals het zich nu laat aanzien, zonder extreme weersomstandigheden verdreven. Aan het zomerse weer komt overigens dan geen einde hoor, want op zondag dient zich een volgend drukgebied aan en krijgen we opnieuw een periode van zonnig en ook overwegend droog weer. Verkeersinformatie bij de AWB Zwaan. Op de A16 van Rotterdam naar Breda blijft het nog vastlopen voor knooppunt Zonzeel over 4 kilometer. Dat hangt samen met werkzaamheden. Er is daar één rijstrook minder. En op de A20, hoek van Holland-Gouda, staat in beide richtingen file bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Het is drie minuten over half zes. De Pakistaanse autoriteiten zijn flink geschrokken na de geweldige aanval van Taliban-strijders. op een gevangenis in het noordwesten van Pakistan. Ongeveer 250 gevangenen die kozen het hazenpad. 14 zijn er inmiddels weer opgepakt. Correspondent Lucas Waagmeester. We spraken hierover morgen. Toen vertelde je hoe brutaal die aanval was. In hoeverre zijn die bewakers nou echt overrompeld? Ja, behoorlijk. Hè? Dit is echt een kolossale Taliban-actie geweest. Waarbij een groep van 150 man in een kolonne naar die gevangenis is gereden. Eh, daar twee zelfmoordterroristen de eerste klappen hebben laten uitdelen. Ze hebben zich echt naar binnen gevochten met granaatwerpers, met zware explosieven. Zeer goed uitgevoerde verrassingsaanval op de beveiliging van die gevangenis. Taliban creëren daar weer even midden in de stad, in Dera gaan de Pakistaanse stad, op een maandagavond gewoon. Hè, een all-out oorlogssituatie, kun je wel zeggen. Ze hebben een aantal mensen heel gericht eruit gehaald. Een stuk of dertig militanten. Die hebben ze tijdens de aanval toegeschreeuwd met megafoons zelfs. Hè. Deze kant op, hier eruit. En de andere 200 die hebben gewoon in de chaos weten weg te komen. En waren ze echt op zoek naar die dertig man die ze zo toeschreeuwden? Waren dat echt de kopstukken van de Taliban bijvoorbeeld? Uh, ze waren zeker op zoek naar die mensen. Maar uh, kopstukken zijn het niet zozeer echt de grote namen. De mannen die echt landelijk of over de grens actief zijn... Die zitten vast in de hoofdstad hè, of in Karachi. Uh, dit, is, dit is een regionale gevangenis. Uh, daar is de beveiliging ook wel naar, moet wel gezegd. Maar wat wel interessant is, een heel een mooi detail vond ik vandaag om te lezen... dat vorig jaar april is er ook zo'n hele grote uitbraak geweest. 400 man zijn toen ontsnapt, heel veel militanten ook, precies op dezelfde manier. En een van die mannen uh, van toen is de Taliban-commandant Adnan Rashid... En hij heeft deze hele operatie vervolgens na, zijn, uh, uh, na die uitbraak... is hij deze operatie gaan voorbereiden. wist als oud-gevangen natuurlijk precies wat er nodig is... om zo'n actie te laten slagen. Het is echt een, een speerpunt van de Taliban wel de laatste tijd... Hè, om hun strijdmakkers vrij te krijgen. Voorheen dwongen ze dat wel eens af uh, met, met, met gijzelingsacties of via onderhandelingen. Inmiddels duurt ze dat blijkbaar allemaal te lang. En, en, en voelen ze zich ook blijkbaar hè, machtig genoeg om hun mensen gewoon te gaan halen op deze manier. En met succes dus. Ja, nu is het inmiddels uh, nou enige tijd na die bevrijdingsactie, om het zo maar te noemen. En lees je steeds meer over wat er daar allemaal gebeurde. Zo las ik vandaag dat uh, twee weken geleden er al gewaarschuwd zou zijn... voor een op handen zijnde actie. Wat weet jij daarvan? Ja, klopt. Er is ontzettend veel verontwaardiging over vandaag. Uh, de lokale autoriteiten zouden ervan hebben geweten... dat de taliban zoiets van plan waren. Natuurlijk zijn er heel vaak dit soort signalen... Uh, maar er is, uh, de, althans uh, de eerste uh, signalen zijn dat er helemaal niets mee is gebeurd. Dat dus die informatie gewoon uh, naast zich neer is gelegd. Hè. Um, dit is wel, dat, dat maakt het natuurlijk wel heel vervelend. Kijk, Dira meelgaan, de stad waar dit is gebeurd, uh, staat echt onder controle van de overheid. Heel duidelijk, ik ben daar geweest. Het, het leger is heel nadrukkelijk aanwezig in die stad. Er zijn overal checkpoints. Ik herinner me van mijn bezoek daar afgelopen najaar. Vooral een soort ja, staat van belegachtige sfeer. Hè. En daarbinnen is het die mannen, die 150 zwaar bewapende mannen... dus gelukt om gewoon naar de gevangenis toe te wandelen eigenlijk. Ook in Pakistan hoor je nu echt wel dat geluid, die kritiek. En wat doet het leger daar? Wat doen de veiligheidstroepen daar? Hoe, hoe kan dit zomaar gebeuren? Want vervolgens uh, weten die militanten ook nog eens gewoon allemaal weg te komen. De stad ligt aan de voet van de tribale gebieden. Uh, de laatste springplank kun je zeggen voor je echt uh, Talibanistan inrijdt daar. Daar begint het gebied waar zij de macht hebben... Uh, en daar zijn deze mensen allemaal naartoe gevlucht. Tenminste, uh, dat zou ik wel doen als ik hun was. En dat is uiteraard ja, dat is echt een blamage de, uh, voor de overheid. Dus, dit is natuurlijk dweilen met de kraan open. Wat we de afgelopen dag in Pakistan uh, hebben zien gebeuren. En de verantwoordelijkheid neemt al iemand die... Ik bedoel, Islamabad, daar, daar zit de regering, die is ver weg. Maar ja, is wel verantwoordelijk, ook voor dat gebied natuurlijk. Ja, klopt. He, wat ik, precies, delen van Pakistan zijn natuurlijk niet onder controle van de centrale regering. Dat is een soort twilight zone waar vaak eerder uh, de militanten dan het leger de diensten uitmaken. Deze stad dus heel nadrukkelijk wel. Uh, dus er zijn inmiddels, het laatste bericht is vlak voordat wij aan dit gesprek begonnen, dat uh, 27 uh, lokale ja, hoge politiemensen, commandanten ook van de politie daar, dat die uh, op nonactief zijn gesteld. Dus er wordt echt wel meteen ingegrepen. Uh, de gouverneur van dat, uh, van dat gebied waar dit gebeurt... Uh, die, die, die kondigt uiteraard onderzoek aan. Die zegt dat hij niks wist, ook van die informatie bijvoorbeeld die er twee weken geleden bekend was. is daar uiteraard woest over. Dit is in Pakistan, wordt dit heel snel natuurlijk ook heel politiek allemaal. Hè. Wat er met de Taliban gebeurt is on, ligt ontzettend gevoelig. Uh, en als je daarin faalt, dan uh, heb je als politicus echt uh, een probleem. Dus uh, ja, dit krijgt absoluut een staart. Dit is ook voor Pakistan wel echt een grote, een grote uitbraak. De Taliban laten zich echt op een hele brutale manier zien. Het krijgt zeker een staartje. Oké, okay, Lucas Waagmeester, onze correspondent. Dankjewel. Anders Breivik, hij wil politicologie gaan studeren aan de Universiteit van Noorwegen. U kent hem wel, hij vermoorde twee jaar geleden 77 mensen in Oslo... en op het eiland Utoja, Hij wilde de Nooren daarmee waarschuwen... voor de toenemende islamisering van het Westen. Dat zou vooral de schuld zijn van de Arbeiderspartij. Nou, Breivik zit voor uh, 21 jaar achter de tralies. Een straf die ook verlengd kan worden. Scandinavië-correspondent Dirk Evers, straf... maar nu wil hij gaan studeren. Is dat een serieuze wens van Breivik? Hij heeft in elk geval een aanvraag ingediend bij de Universiteit van Oslo om politieke wetenschappen te gaan volgen. Dus in die zin, ja, is het een serieuze aanvraag. Maar in het geval van Breivik kan je vraagtekens plaatsen bij zijn aanvraag. Want hij zoekt voor de, zelf voortdurend de aandacht. En volgens sommigen is dit een kleine stunt van hem... om toch maar weer eventjes media-aandacht te krijgen. Anderzijds, ja, hij zit in een cel um, al die jaren. Dus hij verveelt zich een beetje. Dus misschien wil hij toch wel een, een tijd verdrijven. Hebben. Ja, kan het ook? Mag hij gaan studeren vanuit die cel dan? Over het algemeen is het zo dat uh, de Noorse gevangenissen proberen om hun ingezetenen te stimuleren een opleiding, een of andere opleiding te volgen, zodat ze achteraf weer in de gewone maatschappij uh, ja, terecht kunnen. Maar ja, in het geval van uh, Bering-Brijvik is dat een beetje speciaal. In theorie zou het kunnen, maar. Het, er zijn een hele hoop voorwaarden waaraan hij moet voldoen. Ten eerste zou het ministerie van Onderwijs hem groen licht moeten geven. Ook de universiteit van Oslo moet kijken of hij aan de kwalificaties voldoet. Heeft hij voldoende opleiding om toegelaten te worden? En dan is er, last but not least, het Noorse gevangeniswezen dat beslist. Zolang hij een straf uitzit, kan hij eigenlijk geen colleges volgen. Hij mag geen medestudenten ontmoeten, hij mag geen uh, docenten treffen... Dus in de praktijk is het weinig waarschijnlijk. Mocht hij worden toegelaten door de universiteit... dan heeft hij hooguit kans op zelfstudie in zijn cel. En hoe wordt erop gereageerd? Bijvoorbeeld door, door studenten van de, van de Universiteit van Oslo... Ik kan me voorstellen dat ze niet echt op zo'n medestudent zitten te wachten... ook al doet hij het dan misschien op afstand... Dat klopt. Er is uh, Peer Anders Langeruit, een van de overlevenden... die nu net zelf klaar is met zijn studie politicologie... en die vindt het een weerzinwekkende gedachte. Hij vindt dat de regels dan maar moeten worden aangepast. Uh, en hij verwacht ook niet dat uh, Breivik een toelating zal krijgen. Het hangt nog in de lucht. De Universiteit van Oslo moet rond deze dagen... Um, laten weten wie, mag, wie wordt opgenomen en niet. Maar Breivik is er in eerste instantie niet bij, weet men. Um, dan zijn er ook docenten... Uh, die al hebben gezegd dat ze geen les willen geven aan een massamoordenaar... en hem ook niet zouden willen... Examineren. De rector van de universiteit van Oslo die is nuchter. Die zegt, ja, dit zijn allemaal menselijke reacties. Maar wij mogen niemand de toegang ontzeggen als zij uh, aan de voorwaarden voldoen. Dus mocht hij worden toegelaten, ja, dan moeten we kijken of onderwijs in de gevangenis mogelijk uh, is. Dezelfde regels gelden voor iedereen, zegt de rector. Maar hij zegt wel, ik spreek me nu in algemene termen uit. Ik kan me niet uh, heel specifiek in dit geval... Uh, over Breivik uitspreken. Oké, okay. nou, wij gaan het afwachten. Dirk Evers, onze Scandinavië-correspondent. Dankjewel. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Na Vestia is er opnieuw een woningcorporatie die met miljoenen euro's aan noodsteun van de ondergang wordt gered. De Brabantse Woningstichting Geert Ruidenberg... krijgt maar liefst 118 miljoen euro aan steun. En dat geld moet bijeen worden gebracht door andere corporaties. Een bijdrage van Trudy van Rijswijk. Nou, dit is dus een van de wijken van deze woningbouwvereniging. Uh, meneer Van Ham, u bent voorzitter van de huurdersvereniging. Ja. Ze zeggen dat er achterstallig onderhoud is. Als ik zo kijk, is er op het oog niet zo heel veel aan de hand. Nou, ik denk ook dat dat tot op heden wel meevalt. Dat is pas van de laatste, zeg maar, anderhalf, twee jaar. En dan had u vanmorgen een gesprek. En toen kreeg u te horen bij de woningbouwvereniging van uh, mevrouw Van Beek... Wij krijgen 118 miljoen uit de grote pot van de andere woningcorporaties... van anders gaan we kopje onder. Wat dacht u toen? Ja, in, in het belang van, van onze huurders uh, was ik er wel blij mee eigenlijk. Want als, uh, en daar heb ik wel vertrouwen in... de huidige directie de zaken aardig op de rit gaat krijgen straks... mede uiteraard dankzij die lening... dan uh, zou het wel eens zo kunnen zijn dat het weer een, uh, een gezonde corporatie wordt. Maar de huurders hebben daar natuurlijk ook last van. Die moeten meer huur gaan betalen. Voor kandidaat-inwoners wordt het een, een, een aardig prijskaartje. Want die gaan veel meer betalen? Die gaan veel meer betalen. Wij hebben daar dan ook... Dan voor ga je hier toch niet meer wonen? Je wilt er niet meer wonen. Nee, ik ga je ergens anders wonen. Ja, precies. Dan ben je veel meer geld kwijt... als dat je die prijs zo enorm st laat stijgen tot dat maximum. Want voor de goede orde, het is hier geen Amsterdam... je kunt best een andere huurwoning krijgen. Gegarandeerd. Er is aanbod zat, dag WSG. Wat denken jullie nou als huurders dat nu je dit hele verhaal zo hoort? Ja, dat is, is inderdaad triest natuurlijk. En de huurder, die, die hangt er maar achteraan. En die heeft het maar te slikken. En daarom daar zo pleiten van, pak dat in. Als het mogelijk is, keihard aan. Dat dit eh, voor de toekomst in ieder geval niet meer mogelijk is. Want ik vind het schandalig. Mevrouw Van Beek, u bent bestuurder van de woningstichting Geert Ruidenberg. U hebt de zaak overgenomen van uw voorganger. Dat moeten we er even bij zeggen. De huurders zeggen, het is eigenlijk schandalig wat er gebeurd is. Daar ben ik het uiteraard helemaal mee eens. Want het is inderdaad buitengewoon jammer dat een corporatie zo in de problemen komt... dat we zo hoge bijdragen nodig hebben om het probleem op te lossen. U krijgt van de anderen 118 miljoen. Kunt u het probleem daarmee oplossen? De komende vijf jaar uh, gaan we door met saneren, allerlei saneringsmaatregelen treffen. En uh, daarvoor is het bedrag voldoende om weer aan een bepaalde norm uh, te voldoen. Als ik nou een andere woningbouwcorporatie was, die in dat fonds moet storten voor noodgevallen, dan zou ik ontzettend boos op deze woningcorporatie zijn. Ja, misschien zou ik het zelf ook wel zijn als ik bij die corporatie zou werken. Want het is natuurlijk een heel groot bedrag. Nou, ik hoop en verwacht toch wel dat een situatie als bij WSG uh, tot de uitzonderingen blijft behoren. En dat dachten we bij Vestia ook. Ja, ja, ja, het is buiten gewoon jammer dat, in de, he, dat de sector daarmee zo'n slechte naam opgeplakt krijgt. ZE Verkeersinformatie bij de AWB Wijnland-Zwaan. Nou, er is nu toch wat gebeurd op de weg op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer fieden. Is daar een aanrijding geweest, de spitstrook is dicht. Oké, okay, dankjewel. Wat krijg je als je Nena, bekend van haar 99-luftballons... met Kim Wilde samen muziek laat maken? Nou, dit. Het NOS Radio 1 Anyplace, anywhere, anytime. Ja, dat waren Nena en Kim Wild. Overigens ooit een Duits hitje van Nena. Irgendwie, irgendwo, irgendwan. En dat brengt ons naar Duitsland. Want daar zoemden het al enkele maanden rond. En nu is het een feit. Uli Heunes wordt door het Openbaar Ministerie in München... officieel aangeklaagd voor belastingontduiking. Heunes was een belangrijke man, grote man in het daar, President van voetbalclub Bayern München. Hij gaf zichzelf begin dit jaar aan bij de Belastingdienst... omdat hij via een Zwitserse bankrekening miljoenen aan belasting had ontdoken. Hij krijgt dus nu ook een aanklacht aan zijn broek. Correspondent Tim de Wit in Berlijn. Hij geeft zichzelf eerst aan, wordt nu alsnog aangeklaagd. Wat is daar aan de hand? De openbaar aanklager vindt het niet genoeg eh, wat Heunis tot nu toe heeft uh, gedaan. Hij heeft begin dit jaar een soort schikking proberen te treffen. Uh, een paar, uh, paar miljoen betaald over zijn Zwitserse vermogen. Heunis heeft namelijk in de periode 2000 uh, tot 2009... samen met een bevriende zakenrelatie miljoenen op een Zwitserse rekening gezet, waarmee ze speculeerden op de beurs. En daar hebben ze heel wat winst meegemaakt, zonder dus dat daar ooit belasting over is betaald. Nou, jarenlang heeft Heunus die Zwitserse rekening stilgehouden. Tot dat eind vorig jaar bekend werd dat een belastingverdrag... tussen Duitsland en uh, Zwitserland het niet ging rennen. Dat was namelijk een verdrag waarmee, uh, waarmee veel Duitsers... anoniem alsnog aangifte konden doen. En daarnaast, uh, misschien kun je dat nog wel herinneren... doken er in Duitsland steeds vaker cd's op... met gegevens uh, van Duitsers met Zwitserse rekeningen. En die cd's kwamen in handen van de Duitse Belastingdienst. Nou, dat allemaal bij elkaar opgeteld eh, zorgde ervoor dat het bij Heunis... een beetje te heet onder zijn voeten werd. En daaraf besloot hij zichzelf dus eh, maar aan te geven begin dit jaar... en enkele miljoenen te betalen. Maar ja, het Openbaar Ministerie heeft deze zaak eens goed onderzocht... en vindt nu dat Heunis veel te weinig heeft bestaald, eh, betaald tot nu toe. En eh, vindt het daarom dat het nu alsnog maar eens tot een rechtszaak moet komen. Want hij moet dus meer gaan betalen, vindt het OM. Ja, nou ja, hij heeft dus een, een bedrag betaald over het vermogen wat hij zou hebben in Zwitserland begin dit jaar. Maar ja, dat, uh, volgens het OM uh, is dat bedrag wat hij in Zwitserland had staan nog vele malen hoger dan dat Heunissen nu heeft, tot nu toe heeft toegegeven. Zeg, we hebben hier niet te maken met een, met een kleine man. Hè? De president, zei ik al, van Bayern München, grote Europese club, grote naam in de voetbalwereld ook. Ik kan me voorstellen dat dat nogal wat losmaakt in Duitsland. Ja, ja, zeker. Ja. Je moet je echt voorstellen dat Heuns is, is echt een hele grote meneer hier. Een beetje een moralist ook wel. Uh, je ziet en hoort hem in de media bijvoorbeeld uh, regelmatig vertellen over wat goed en wat fout is in de wereld. En dat komt, uh, heel veel mensen in Duitsland hadden ontzettend veel respect voor hem. Hoe hij zich uh, als slagerzoon wist op te werken tot president van de beste, misschien wel de rijkste voetbalclub van Europa. Iemand ook die veel voor het Duitse voetbal betekend heeft de afgelopen tientallen jaren. Uh, iemand die veel goede doelen ondersteunde. Uh, zelfs iemand die regelmatig bij Angela Merkel. Merkel op de koffie kwam, echt een huisvriend uh, was. Kortom, ja, een graag geziene gast uh, in Duitsland. En dat uitgerekend hij dus, uh, ja, de machtigste man in het Duitse voetbal... zoals hij wel genoemd wordt, dat dus hij uh, zo van zijn voetstuk is gevallen... dat zagen maar weinig Duitsers aankomen. Is er nou ook een kans dat hij echt de gevangenis in moet? Nou ja, dat is nog wel afwacht, hoor. Want allereerst moet de rechter in München nog besluiten... of hij het met de openbaar aanklager eens is. Dus of ook hij genoeg aanwijzingen ziet uh, voor een rechtszaak... dat horen we waarschijnlijk binnen nu en een maand ongeveer... En Tijdens die zaak zou Heunis nog wel eens geholpen kunnen worden... door het feit dat een deel van de periode waarop hij die miljoenen in Zwitserland had staan... inmiddels verjaard is. En experts houden er dan vooral ook rekening mee... dat hij hooguit een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar of twee zou krijgen... en een fikse geldboete. Ik ben wel benieuwd dat mocht hij veroordeeld worden... of hij dan nog wel houdbaar is als president van Bayern München natuurlijk. Precies. Dus dat is nog wel afwachten. Of zij hem nou... niet aan de kant zetten. Ja, inderdaad. Nou ja, zelf zei Heunis vorige week nog in een interview... toen hij hier nog eens naar werd gevraagd... dat hij deze hele zaak vol vertrouwen tegemoet ziet. Nou, wij gaan het afwachten. Dankjewel, Tim de Wit in Berlijn. Het NOS Radio N-journaal Mediaoverzicht met Freddy van Tijn. De politie zoekt de grens van het juridisch toelaatbare op... bij rechercheonderzoeken die als verkeerscontroles zijn vermomd. Het staat in NRC Handelsblad. Een week of twee geleden werd bekend dat er afgelopen maanden zulke vermomde verkeerscontroles waren gehouden op de A13, bedoeld om criminelen te pakken. Nu schrijft het NRC Handelsblad uitvoerig over een instructie die is verspreid onder politiekorpsen. Daarin raden Amsterdamse rechercheurs hun collega's aan een officier van justitie te zoeken die het inzicht en de durf heeft om die grenzen te verkennen. De Italiaanse Hoge Raad is vandaag begonnen met de slotzitting in het belastingfraudeproces tegen voormalig premier Silvio Berlusconi. Molto, molto, molto difficilmente si arriverà quest'oggi a una sentenza. Giudizia potrebbe essere rimandata. Domani mattina, solo domani, i giudici della sezione feriale della Suprema Corte potrebbero entrare in camera di consiglio. Ja, deze verslag heeft ze bij, bij het Italiaanse Sky News meldt dat de kans heel klein is dat we vandaag al een uitspraak krijgen. Waarschijnlijk wordt de zitting tot morgen verdaagd en trekken de rechters zich dan terug om een besluit te nemen. Berlusconi gaat overigens hoe dan ook niet daadwerkelijk de cel in. Als hij vier jaar krijgt worden drie daarvan onmiddellijk geschrapt als gevolg van een amnestiewet uit 2006. En voor dat ene jaar dat overblijft kan Berlusconi huisarrest aanvragen omdat hij boven de 70 is. Foto's of filmpjes van winkeldieven moeten niet zomaar op internet worden gezet. De bond van wetsovertreders waarschuwt bij Omroep Gelderland... dat verdachten die onschuldig blijken een schadevergoeding kunnen eisen. En ook dat criminelen nu geregeld langere straffen krijgen... omdat ze al online aan de schandpaal zijn genageld. Ik moet natuurlijk zeggen dat criminelen nu geregeld lagere straffen krijgen... omdat ze al online aan de schandpaal zijn genageld. De waarschuwing van deze bond is een reactie op een oproep... van onder meer Detailhandel Nederland... Die wil juist snel ruimere mogelijkheden voor cameratoezicht door particulieren. Julian Assange spreekt morgen duizenden hackers toe tijdens een hackersconferentie in Langendijk, de grootste van Europa. Verschillende omroepen en kranten melden dat op hun site. De oprichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks spreekt via een livestreamverbinding vanuit de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij zich verborgen houdt. Op de hackersconferentie komen 3000 hackers kennis uitwisselen, volgens de organisatie met als doel een betere wereld. Zo'n 80 automobilisten testen de komende tijd de provinciale wegen in Flevoland. En dat doen ze op verzoek van de ANWB. De provincie gebruikt de gegevens die uit die test komen om vast te stellen of er meer geld naar onderhoud moet of juist naar nieuwe investeringen. Bij Omroep Flevoland, uitleg van de ANWB. In Flevoland testen ze de, de veiligheid en het comfort van de wegen. En eigenlijk alles wat hen in het kader van uh, het rijden over die wegen opvalt. Mensen worden geacht eerst uh, de route te rijden. En als ze terugkomen van die route, dan krijgen ze nog een formulier dat ze invullen. En, of tenminste, dat hebben ze bij zich, maar dat vullen ze dan pas in. En daar staat enigszins gestructureerd uh, staan de vragen die ze moeten beantwoorden. Ja, Jeroen, jij zei het al. Veel dieren in het nieuws. Daarnet nog die krokodil in Maaktenburg. Heb je er nog één? Ik heb er nog. Een paar zelfs. Een hele rotsvol. Hysterische mantelbavianen in Dierenpark Emmen. De apen vertonen sinds gisteravond opeens merkwaardig gedrag. Ze eten nauwelijks. Ze komen niet van hun plek. Behalve dan een aantal die is in een boom geklommen. Terwijl bavianen normaal gesproken op de grond leven. Een bioloog van de dierentuin noemt de bavianen hysterisch. Maar verder is hij nogal laconiek. We hebben het, de, de situatie drie keer eerder gehad. De laatste keer was het nog zes jaar geleden. Maar geen van die drie keer zijn we erachter gekomen... wat nu de oorzaak was van dit afwijkende gedrag. Nou, we hopen nu ook dat, net als de vorige keren... dat het ja, na een aantal dagen weer, weer weg hebt. De bavianen zullen natuurlijk steeds hongeriger worden... en ook meer durven. En als dan blijkt dat er geen gevaar is... Ja, dan uh, zal de paniek zo'n beetje wel verdwijnen. En op de voorpagina van het parool... die uh, staat helemaal vol met foto's van een schot op doel. Stils eigenlijk, want vrijdag begint de voetbalcompetitie. En de Voetbalbond KNVB gaat als eerste in de wereld... experimenteren met een videoscheidsrechter. Een oud-arbiter kijkt dan naar de beelden. Tot zover het mediaoverzicht. Zometeen in het Radio 1-journaal gaan we kijken hoe het is... met de vredesgesprekken die John Kerry aan het organiseren is in Amerika... We bellen ook met medewerkers van thuiszorgorganisatie Senzire. Die willen het ontslag van 1100 mensen aanvechten. En we houden voor u de situatie in Egypte in de gaten. Waar de moslimbroederschap steeds massalig de straat op gaat. Blijf luisteren, blijf op deze zender. Radio 1. Om belastingfraude te voorkomen mogen de parkeergegevens van alle automobilisten worden opgevraagd. Is dit liberalisme ten top om iedereen overal te controleren? Ik vraag me ook af waar nu de grens nog zo langzaam ligt tussen een politiestaat en een de normale democratie. Wij bedenken zoveel regeltjes dat je een mens verleidt tot fraude. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Als fraude er is, kost het andere mensen juist geld. En uw mening die telt. Waar ben je in Nederland straks nog vrij? Een dictatuur wordt het op deze manier. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.